De nieuwe FNV wil meer naar haar leden luisteren en meer een vakbeweging zijn van de 21ste eeuw. De problemen rond de vakcentrale FNV lagen dieper dan alleen de ruzie rond het pensioenakkoord, constateren de bemiddelaars wijfels en noten die de problemen binnen de vakbeweging onderzochten. Een Britse militair heeft anderhalf jaar gevangenisstraf gekregen omdat hij een jongetje van tien in Afghanistan heeft gestoken met een bajonet. Het incident was in maart in de provincie Helmand.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 Nightwalk. Nightwalk Met Mario Zandvoort Zaterdagavond op ZCFN Waar Oh, my God. They just